Dit is Schoolse Kringen, het programma waar je de radio voor aanzet. Schoolse Kringen is een programma onder redactie van Els van Kemenade, Lucie Roodbo, Leonard Joosten, Bernard Robbe en Ben Lonen. De techniek is vanavond in handen van Stefan Eikenaar. En onze gasten zijn. Bedhouder Theo van der Heijden en apotheker Rogier Laarik. Theo van der Heijden, onze bedhouder met wie we gaan praten over ja, de markt en over plantschade en aan, aanpalende... Nee, niet over nee, nee we zijn oh, nee, meer over. Hebben we, oh, doen we dat niet? Nee. nog een Oh, ligt onder de rechter. Die ligt Oh, onder de rechts. Ja. Dat ligt dat onder niets. de rechter, dan praten we daar niet over. Dan kunnen nou, we, hoe is het met we hooguit we uh, melden in ons rondje wat was er in het nieuws, dat dat in het nieuws was. Maar we komen er dus niet aan met, uh, met Theo van der Heijden. Maar we moeten uh, ook rekening houden dat meneer van der Heijden weg moet om half acht. Ja, dus we, dat is, uh, laten we hem het eerst dadelijk antwoord ja. naar ons rondje. Uh, Rogier Larik hebben we uitgenodigd vanwege een artikel. Gezonder leven. Met lage cholesterol. Hij weet daar denk ik heel veel af. Vanaf hij is uh, apotheker bij Medic Frankische driehoek. Klopt helemaal. Uh, dat zal ons tweede onderwerp worden. Maar nu eerst. Wat was er allemaal in het nieuws? Els. Allemaal dat weet ik niet. Want ik heb het heel erg druk gehad. Met verjaardags Sinterklaasjes en al een ander blad. Maar wat ik wel aardig vond. Om in het blad de makelaar. Iets te lezen over de woningmarkt in Gorle. In het derde kwartaal. Zijn er maar. 18 woningen verkocht... ...in Goorland van de bestaande woningen... ...en de gemiddelde verkoop... ...was in het... ...nee, de gemiddelde prijs... ...was ongeveer 275.000... ...maar... ...nou staan er dus nog... ...266 bestaande woningen te koop... ...dus dat is veel... ...en er wordt nog van alles gebouwd... ...en in een kleine nabeschouwing... ...in het artikel, daar wordt een beetje... ...maar dat zullen jullie, kunnen we misschien dadelijk ook over hebben... Dat het misschien toch wel heel nuttig is om ook in Gorle strategisch te bouwen wat in zou houden volgens degene die dit heeft opgesteld van de makelaarskrant. Dat je een beetje bouw moet hebben gericht op het dorpse en zowel als op het wat meer grootstedelijke gedoe. Dus dat je wat dichter bij elkaar, meer flats of meer weet ik wat allemaal. U wilt dus het dorpse karakter aantasten? Nee, ik niet. Ik nee, lees dit. Dat is dus, dus ik denk, van alles dat, alles wat. Vind, dat hmm. vind ik. Een, ja, dat is van alles wat. Van alles wat. En ja. ik vraag me af, ik weet niet of dat zo gek is. Maar, um, maar ja. wat is daar nieuw aan? Dat van alles wat, dat doen we eigenlijk altijd al. Hè? Nou, het staat hier heel uitdrukkelijk. Nou, als ik mag even mag inhaken met betrekking tot die, die woningmarkt. Uh, uh, natuurlijk hebben wij door de recessie. Uh, is er in Gordelen, er zijn er wat uh, minder huizen gebouwd. En, uh, en door gewoon het, de vergrijzing, zoals we dat met de mooi woord zijn, komen de huizen leeg. Als ik kijk naar 250 huizen, zijn, dacht ik hè? 266. 266, nou, er, je, men spreekt van een frictieleegstand als het ongeveer 4% is. Nou, we hebben ongeveer 9000, bijna 10.000 objecten, waarvan ruim 9000 huizen. 4% is 360, dus dan zitten we nog onder de frictieleegstand, dus leegstand. Dus dan zeg ik, dan doen wij het hier in Gordon nog niet zo gek. Maar en, jullie zijn misschien... Ik ben wel blij dat die huizen die eerst op die sportvelden zouden komen staan, niet doorgaan. Uh, uh, uh, kan ik u, u, u, uh, ...om twee redenen zelfs. Meer redenen dus. Uh, uh, reden 1 is uh, de economische crisis... ...die dus uh, de, de, de verkoop van de huizen gestagneerd heeft. Hè. Uh, dat zou betekenen dat als wij dat hadden gedaan... ...dat hadden we 32 miljoen. Schrik niet. 32 miljoen hebben moeten voorfinancieren. met een rente. Wij rekenen ongeveer met een rente van 4%. Dus dat is 1,2 miljoen verlies per jaar... Uh, ik denk dat wij als we dit hadden doorgezet naar een artikel 12 gemeente waren uh, gehobbeld. Dus wat dat betreft hebben we heel verstandig uh, een, een, een besluit, wel een wel. besluit genomen. Aan de andere kant zijn, zitten we dus niet stil, want als je kijkt waar we toch nog in bezig zijn, dan zijn we, eh, Boskens 5 eh, komt binnenkort in de lucht. Daar worden zo'n kleine 110 huizen gebouwd, waarvan een groot deel ook starters. Uh, de heikant uh, uh, wordt nu, gaan ze nu bouwen, 44, mooie woningen. En dan gaan we ook nog, Vonkelsteen, 24, 26 huizen gaan we uh, proberen uh, komend jaar in de lucht te krijgen. Dus in totaal gaan we toch nog over een kleine 180 huizen, hopen we in 2013 in de lucht te krijgen. Nou, fors hè. En dat is voor een gemeente Schoorden behoorlijk fors. En dan mm. maar hopen dat ze ze allemaal. Ik heb begrepen dat uh, er heel veel belangstelling is voor heisteeg. Of de heikant dan? Heiste, heisteeg. Ik heb begrepen dat van Volkersteen er ook al een is. En van de Boskens, vijf zijn er, dacht ik, al veertig verkocht. Maar u weet, de bouwer gaat pas bouwen wanneer hij de 70% verkocht heeft. Ja, 70%. Ja, mm. dan gaat hij bouwen. Maar hij heeft al veertig huizen van de honderd mm. verkocht. Dus dat gaat de goede kant uit. Nou, fijn. Ben ik blij dat ik dit even heb aangestipt als nieuwtje. Dan vind ik nog dat een gedurfde percentage op. 70, want dan denk ik dan uh, 30 onverkocht. Dat vind ik toch nog ook, ook nog veel, hè? Ja. Is dus niet? Ja. ja, goed, maar ja. Uh, het staat niet stil. Als ik kijk in mijn eigen omgeving, uh, nog niet zo lang geleden, uh, waar stonden er 70 uh, te koop. En ze zijn alle even verkocht binnen zes weken. Dus wat dat betreft denk ik toch... Ik ga niet zeggen dat er een, een, een, een booming is... maar je ziet toch voorzichtig bewegingen. Kijk, mensen gaan natuurlijk wel uh, uh, bewoning uitstellen... maar ja, we worden allemaal ouder... en mensen raken toch 6, 7, 8, 29 jaar... en willen dan toch graag... toch wel eens een keer van moeders-pap af... en naar een eigen huisje toe. Ja, en, ja het, het, het. Het is uitgesteld koopgedrag. Ja, en Mijn moeder is dan ook bij. Dat weet ik niet. <laughs> ik wel. Het is heerlijk, of soms daarvan te zeggen, gezellig op de koffie en gezellig maar, weer weg. Ben, wat mij, als ik nog even door mag ja. gaan. Wat mij, uh, je vroeg wat, wat is je opgevallen in de, in de gemeente ja, Maar als, ja. ik, als ik nu gewoon kijk, wat er af, twee, de afgelopen tien dagen gebeurd is. Hè, dan hebben we de Sint-Niklaas-intocht gehad. Waar toch volgens schatting ongeveer 2.500 mensen op de been. We hebben een Nicolaas Theatershow gehad, bijna bezocht op bijna 3000 mensen. En we hebben toch een moedingsshop gehad met ook ruim 3000 mensen. En waarom zeg ik dat? Het overgrote deel van die kosten wordt betaald door de ondernemers. En dan hoor je wel eens allerlei ontwikkelingen... met betrekking tot internetwinkelen en zo. Maar mensen moeten wel beseffen... dat als ondernemers niets meer verdienen... ook ze dit soort leuke activiteiten niet meer kunnen betalen. Dus ik, mijn oproep is in feite... wil je de leefbaarheid van een gemeente Goorle houden... probeer zoveel mogelijk in je eigen dorp te kopen. Nou, dan kan ik zeggen dat ik daar... een hartstochtelijk voorstander van ben. Ja, en al mijn vrienden en vriendinnen... daar voortdurend mee verveel. Mm -hmm. Dat doe ik dus nu nog een keer. Dat zeg jij ook voortdurend, hè? Dat zeg ik ook voortdurend, Ja. Nou. Maar niet dat dat rare internet uh, kopen. Nee. He? Wel nee. Er blijkt dus dat drie bedrijven in Nederland eraan verdienen. En die andere 10.000 leiden allemaal verlies. De internetwinkels? Ja. ja. dat verbaast me. Ik ja. kan me niet voorstellen. Zelfs Solando maakt geen winst. Nee. Daar moet ik nog naar over mailen dat dat de afschuwelijkste reclame is die er ooit bestaan heeft. <lacht> maar daar heb ik vandaag nog geen tijd voor. Gehad. <lacht> ja, ja. Oh, nou het over bouwen hebben en projecten en alles, herinner ik me een nieuwtje, ik heb het uh, uit de NRC opgevist, dat Corio uh, aan het verkopen is. Winkelcentra afstoot, vooral de kleinere. Valt er ook Goorland daaronder? Uh, Goorland staat te koop. Staat te koop. Ja. Al ja. een half jaar. Uh, ja, ja. Dus uh, dat, maakt, dat geeft ons wat zorgen natuurlijk, want... Ja, wat gaan ze nou wel doen? Wat willen, ze, wat willen ze wel doen? Wat willen ze niet doen? En uh, ja, maar zij willen eigenlijk van. Uh, als je kijkt naar de koorbusiness, willen ze alleen naar de zogenaamde A1-locaties. Ja. waarin ze hey, en zo. Ja, Dit soort locaties ja. willen ze naartoe. toe. En alle kleinere, uh, de wat middengrote willen ze nogal vasthouden, maar wat alle kleine gemeentes willen ze gaan afstoten. Ja. Nou, het kan uh, ook positief uitwerken. Hè? Want als er een mm -hmm. koper komt die een bepaald bod doet... en die koper, koopt het wat goedkoper in... kan die ook lager huren berekenen. Ja. En dat kan voor onze ondernemers weer gunstig zijn. Dat ze ook wat lager huren kunnen krijgen. Ja, dat zou ja. zeer dus dat kan, kan zijn. ook die kant weer op gaan. Ja. Maar wij maken ons natuurlijk al een beetje zorgen. Oh, maar door het door. is al een half jaar in de, ja. in de, in de aanbieding. Oh, ja. dat wist ik niet. Ja, ja, ja. Eens kijken, Theo, had jij nog meer uh, nieuws? Uh, je hebt al heel wat uh, gezegd over mm. wat er de laatste tijd zo gebeurd is. Nee, nou goed, het enige waar, waar, je, waar je straks waarschijnlijk al over wil weten is over onze weekmarkt. Ja, ja, daar gaan we over ja, praten. Ja. We over praten. Uh, uh, heb jij uh, ja. nog wat nieuws? Nee, ik heb op dit moment nee. niks nieuws. zeker Nieuws, uh, ik heb hier uh, <coughs> de, het overlijden en de begrafenis van Wilma van Hees. Heb ik het daar niet over gehad vorige week maandag? Uh, dan wil ik het uh, alsnog doen. Wilma is voor... Uh, honderden mensen een, een begrip. Ze was kleuterjuf uh, op Calimero. Destijds was dat nog een uh, zelfstandige kleuterschool. Toen de basisschool er kwam werd het uh, uh, Bizedaal. Bies, uh, en naar de hand is dat uh, regenboog geworden. Maar, maar voor heel veel, veel kleuters uh, is... Uh, ja, zal, zal juffrouw Wilma uh, onvergetelijk blijven tot, tot, tot hun laatste snik. Uh, die is uh, op... Uh, uh, 26 november overleden... ...en uh, 2 december is uh, uh, begraven... ...hier vanuit het Jan van Bezouwhuis. ...in een uh, volle theaterzaal... ...vanuit een volle theaterzaal... ...werd afscheid van aangenomen. Er werd goed gesproken... ...door uh, uh, Iet Vervoort... ...een voormalige collega... ...en directeur van de basisschool... ...door uh, een groepje vriendinnen... ...door een broer en een zus. Het was een hele mooie plechtigheid... ...en uh, ik, deed, ik denk dat... Uh, ja, Iedereen sprak uitstekend en deed haar recht. Dat was een uh, mooi afscheid. Is, ja. ja. Als iemand terecht gedaan wordt. Ja. altijd Mooi. Nou, um, de Goerlose familie wil plantschade. Ja, als we daar niet over praten, nou dan, dan uh, hoeven we dat uh, voorlopig hier ook niet uh, over... Uh, te hebben. Het over te hebben. Omdat Theo niet zo gek veel tijd heeft, uh, laten we dit niet uh, uitspinnen, onze nieuwtjes. Maar naar het onderwerp gaan, de markt. Uh, het kloosterplein is uh, vernieuwd, ligt er heel mooi bij. Ik denk dat, uh, dat iedereen het erover uh, eens kan zijn. Maar nou, de markt. Uh, ik zal eens een schot voor de boeg uh, lossen. Is het niet uh, ontzettend schattig van, uh, van het college van BMW om zo, uh, zo heel zuinig te zijn op het nieuwe plein? En, en uh, uh, net zoals dat in het thuis gaat, de vloerbedekking is net nieuw en dan mag er helemaal niks. Uh, is dat niet zo, ook zo een beetje het geval met het nieuwe kloosterplein? Nee. Nee nee. nee, nee Jij zegt schat Overigens, de, uh, het Oranjeplein wordt binnenkort uh, uh. ook uh, aangepakt Met dezelfde type bestrating ja. Dus wat dat betreft uh, zou dat geen enkel uh, verschil mogen uitmaken Oh, je herkent het niet als schattig ja, uh, nou, nou, niet als schattig in schattig. de zin zoals u zegt van uh, Is een college niet uh, wat zuinig en bang voor uh, de mooie bekleding Ja Nee Nee, dat is het niet Nee u, uh, u, bent, uh, u bent langer goordenaar dan ik. Ik ben pas 32 jaar goordenaar. En u weet, in 2003 hebben we namelijk uh, bij uh, de ontwikkelingen van het uh, uh, nieuwe winkelcentrum en alles wat ermee samenhangt, samen hebben we besloten om een noodwinkelcentrum te plaatsen op het Oranjeplein. Ja. Ja. Toen, want ik ken vanaf 1982 of van 1980 toen ik hier kwam wonen, ken ik alleen maar de markt op het Oranjeplein. In 2003 is besloten door die verbouwing om die tijdelijk de markt te verplaatsen, omdat die noodwinkelcentrum daar moest komen. Dat is gebeurd. Uh, toen kwam de, de, de, de, het Oranjehof kwam op het Oranjeplein. Nou, dat is nu ook gebeurd. Nu hebben de, uh, toen hebben we besloten om... Uh, uh, kom. Dan ben ik het plein. Kloosterplein. Ik zeg nou, een, een intonatie van ja. Kloosterplein. En dan moet je op een andere manier zeggen. Nee, Kloosterplein is goed. Maar als ik Kloosterplein ja, ja. zeg, dan is het is, goed? Is okay. goed. Ja, helemaal goed. Ik heb ja. ook wel eens gezegd. Nee, je moet het anders zeggen. Nee, nee, je moet het nee, op nee. zijn Brabant ja. uitspreken. Maar als, als ik kijk naar het Kloosterplein. Ja. Dan uh, hebben we gezegd. Nou, we verplaatsen nu. We gaan het Kloosterplein opknappen. We verplaatsen nu de markt weer terug naar het Oranjeplein. En dan. Op het moment dat het kloosterplein klaar is, gaan we het college, willen we even een tijdje laten staan. En dat besluit is vijf maanden geleden genomen in het college. En dan gaan we evalueren waar onze nieuwe markt moet komen. Moet die op het o blijven, waar die vroeger ook stond, of gaat die toch naar uh, het kloosterplein toe? Of eventueel nog naar een andere plaats? Uh, want, wat daar hebben we niet over nagegaat. Want in het staat dat er gekeken wordt naar, naar geschikte locaties. Daar... Uh, wij hebben op dit moment dit op het netverlies. Ja. En daar misschien als we daar de informatie die we gaan verzamelen... blijkt dat het misschien op een andere plaats zou kunnen staan. Ik, ik, maar als ik nu zeg dat is gewoon nu uit de blauwe lucht ja, ja, gegeven. Ja, ja, ja. Je zou ook kunnen zeggen waarom zet je niet over de hele weg heen. Mm -hmm. En slaat ik gewoon natuurlijk weg op een halve uh, dag donderdag ja, ja. Ja. Oh, af. Okay. Mm. Dus het is, wij zijn nu aan het zoeken, we hebben dus gezegd: oké, okay, wij willen gaan evolueren, maar dat doen we pas wanneer die markt er een tijdje staat. Niet na twee weken. Okay. Hè. De, marktmeesters, de marktmensen maken ons nu een beetje verwijt. Dat we zo kort. Uh, nu, uh, daar, daar besluiten we. Daar hebben ze een punt, wij hadden dat eigenlijk al vijf maanden geleden moeten communiceren toen zij tijdelijk teruggeplaatst werden op het oranjeplein. Let op, het, dit is niet een definitief standpunt, maar ook niet dat hij nu bij al terug gaat. We hebben dus, dat nu zo besloten en daarbij hebben we gekeken van, we, we gaan nu evalueren. En we willen dat binnen nu en een week of zes, zeven klaar hebben. Ja. Die evaluatie. En daarbij gaan we dus een aantal dingen doen. De plaats, waar gaat die komen? Te, waar willen we die markt hebben? Willen we die mm. terug hebben op de Kloosterplein? Of moet die terug naar het Oranjeplein? Mm. De, ik zou je wel eerlijk eens half erbij zeggen... dat het college wel een ambitie heeft... om iets meer te maken van die markt dan dat die nu is. Ja. En dan heb je eigenlijk wel wat meer ruimte nodig. Mm. Als je dat zou willen. En hoe, hoe, hoe, stelt, hoe stelt u zich voor iets meer maken van de markt? Nou, wat meer uh, kraampjes... En hopen dat je daarmee mee traffic. En waar je ook naar zou moet kunnen kijken op welke dag. Wij doen het nu op donderdag. En de donderdag is gekozen, omdat op vrijdag de Koningsmarkt, Nee, staat als de. De markt in, markt in Tilburg. Tilburg. de markt in Tilburg. Maar waarom zouden wij niet op vrijdag zitten? Waarom gaan we niet op een andere dag zitten? Want de markt, vind ik ook, moet een versteviging zijn van ons winkelcentrum. Ja. Het, is niet, het moet niet een, iets solitairs worden. Ja. Nou, dus, dat zit in ons achterhoofd. Uh, waar, nou, ik heb al gezegd, we willen kijken, is er uitbreiding mogelijk? Is er een, een, een, een grotere diversiteit mogelijk dan alleen wat we nu hebben? Uh, wij willen uh, inventariseren wat de marktmensen zelf willen. Nou, Ik heb begrepen dat uit uh, met contact met de marktkooplui... Uh, dat die eigenlijk wel terug willen naar ja, het uh, Koningsplein. Ja, ja. Maar ik heb ook een aantal bezoekers. En niet een paar, maar ik heb een heleboel bezoekers... ook inmiddels al aan de, aan de lijn en dingen. Zoals die zeggen, zet hem maar weer terug op het Rijnplein En een ander deel zet, nee, laat maar weer op het staan. Ga ik praten met de, met de winkeliers van het, uh, uh, onze hovel. Ja. Dan is ongeveer 40, 50 procent Laat hem maar staan op Koningsplein. Of op de Kloosterplein. Kloosterplein. Kloosterplein. Ik wou het net al zeggen. Maar ik ja, dacht, nee. ik zal even in. Nee, ja. nou, je maar Kloosterplein, in. Kloosterplein, ja. <laughs> en een en ander 5% zegt... Nee, hij moet op de Rijnplein komen. Dus wij willen dat En dan willen we ook nog eens kijken wat centrummanager daarvan vindt... ...in de kader van de, ver, de versteviging en de verbinding ja. die we graag willen hebben met ons winkelcentrum. Mm -hmm. Het moet een zwaar complementair aan elkaar zijn. Ja, ja nou. als je dus keuzes hebt en je vraagt de mensen, dan, dan gaat het altijd zowel de ene als de andere kant op. Zijn er argumenten die erbij gegeven worden? Waarom zeggen bijvoorbeeld de helft van de hoofdwinkeliers laat het op het Oranjeplein? Nee. En waarom nee. zegt de helft, laat het op het kloosterplein? Nee, ik heb... Uh, nee, geen argumenten? Nee, ik heb met de voorzitter van het centrum, stichting centrum, gesproken. En die ja. zegt, laat het maar op het oranjeplein. Uh, ik heb gesproken met uh, Mozes en die zegt, zet, ik, wij houden ja. liever voor onze deur. Ja, ja. natuurlijk. Maar uh, allebei zitten ze aan de rand. En zij en ik, die <lacht> heb ik daar ook over en gesproken. Moses. En die zegt van, uh, zet het maar op het oranjeplein. Dus ja... Dus er kan natuurlijk ook eh, economische motieven zijn waarom zij dat vinden dat u daar of daar moet staan. Ja, ja. want dat ligt voor allebei die dingen ja, die de dus, dus, in de loopt. De marktkooplui nou. zelf zeggen dat ze omzetverlies hebben. Dat, dat ze beter staan op het uh, kloosterplein dan op het oranjeplein. Ja, maar de, maar de, de groenteboer op de hovel zegt dat hij ook 30% omzetverlies heeft. Op hoezo? Wat? Nou, die ook, heeft het nou te maken met de bezoek aan de markt of heeft het met de crisis te maken? Oh, de, de groenteboer op de Hovel zegt ja. dat ook? Ja. Oh ja, dat is geen marktkoopman. Nee. Ja, ja, ja, ja, ja. Dus, dus of dat nou uh, hard genoeg is om te zeggen... dat heeft alleen maar te maken met die verandering van die standplaats... of heeft dat te maken met, gewoon met de crisis dat ze wat minder omzet, omzet hebben? Mm -hmm. Ja, mm -hmm. dat zou je niet mm -hmm. weten. Dat, dus dat weet ik nog niet. Maar, maar, we, nou, we zijn een beetje aan het kijken. Uh, maar als ik het maar even iets mag vragen... in het kader van het voorgaande, net dat je het over vijf maanden... ga je nou... Vijf maanden kijken hoe het... Nee, acht weken. We... Nu is het acht weken. Ja, waar we... kwamen die vijf maanden dan vandaan? Wij zijn vijf maanden geleden, hebben we ze tijdelijk verplaatst. Hè? Ja, ja, ja, ja, maar we ik dacht dat je ook vijf maanden, maanden wou proberen wat het beste nee, was. En toen hebben we in het college besloten dat wij dat zouden gaan evalueren om te kijken waar de toekomstige standplaats... En niet ja, ja. voor eenmalig, maar de toekomstige standplaats... Nee, maar daar doen jullie acht weken over. En dat doen we zes tot acht weken Ja, over. ja, oké. Okay. Ja, ja, een ander uh, punt uh, van het kloosterplein, uh, daar is altijd gezegd dat moet een, een, een levendig plein zijn. Ja. Daar, daar moet heel veel uh, beweging zijn, daar moet veel gebeuren en alles. Is de markt niet bij uitstek uh, de plek waar, waar veel gebeurt en waar veel beweging is? Uh, maar, is het uit, uit dien hoofden niet uh, logisch dat je de markt op het uh, kloosterplein zet? Ja, als ik daar op antwoord, ja. dan ga ik daar eigenlijk op voorsorteren sorteren. dat zou ik eigenlijk even niet willen doen. Ja, maar het is wel hey, zo wij, toch wij zeggen, dat het is een evenementenplein, ja. het is een huiskamer ja. het is een ontmoetingsplaats het is, uh, hey, je moet ook rustig kunnen zitten op een bankje en kunnen kijken op het moment dat je dus uh, andere, als je uh, uh, uh, uh, uh, daar een, een permanente functie gaat geven, onttrek je eigenlijk ook een beetje die. dus dat willen we mee laten wegen. onttrek je ja, feiten ook waar. die ontmoetingsfunctie onttrek je voor een dag uh -huh. ja want de ja. markkraampjes als dat mm. grote ding daar staat ook ja, dan blijft er niet zo woest veel ruimte over. Ja, groot ding. Nou, die grote kraam van vis en, of van uh, oliebollen. oliebollen. Ja, die... Nou staan de oliebollen. Oh, nu met ja, de, de huidige kraam. Ja, en de ja. kerstal. En de kerstal. Ja, ja dan, wordt, die ja, dan klein. wordt het klein. Het is krapjes hoor. Die oliebollenkraam staat staat omdat hij heeft uh, vorig jaar een vergunning aange aangevraagd. En in die vergunning staat dat zijn standplaats is. Kloosterplein. De Kloosterplein. En daar kunnen wij zonder schadevergoeding niet, uh, niet vanaf. Mm. Niet vanaf. Mm -hmm. Ander, anders had hij daar niet... Ik vond dat hij niet goed stond. Nu, zoals hij nu staat met, uh, met, de, met de achterkant naar de rabobank en de voorkant in. Uh, hou je de ruime blik. Ja. Nu stond hij zo daarnoeg op het plein dat eigenlijk de wijtse blik en het leuke nee, nee, dus, helemaal weg was. Hij staat mm. nou pas goed. Ja. Ja, nee, daar ben ja. ik het geheel meer in. Ja. Maar het ja, wordt een ja. beetje krap van het Kloosterplein moet een, een ontmoetingsfunctie zijn en ja. levendigheid krijgen. Maar met een markt heb je dat ook wel, hè? Ja, ik, ik, natuurlijk heb je de levendigheid. Maar ik vind wel dat het, als je er wat meer van wil maken met een stukje ja. ambitie, wat meer kraampjes, mm -hmm. dan moet je eens toch gaan kijken. Zijn er mogelijkheden of zijn er geen mogelijkheden? Ja, ja. Uh, bij, bij de aanleg van het Kloosterplein, bij de nieuwe inrichting, is er uh, eigenlijk geen... geen Rekening mee gehouden dat, dat de markt terugkomt, want er zijn uh, altijd van die, van die ringen nodig in het plaveisel waar wat tentscheringen uh, aan vastgelegd uh, kunnen worden. Die zijn er niet aangebracht. Dat klopt. Maar... Ja, expresselijk of per ongeluk? Nee, dat is, per ongeluk. Dat is echt niks nice per ongeluk gebeurd. Uh, en we hebben, ik, ik heb kort geleden met de, de bestuurder van de vakorganisatie van de ambulante handel gesproken en die zegt er zijn oplossingen voor. He, uh, je kan daar, uh, die kramen kan je zodanig neerzetten dat je ze op een eigen standers op uh, zogenaamde rails neerzet. Dus dan leg je de rails neer, zit de standers op en dan kan je de deksel aan die, aan die, uh, die rails vastzetten. Dus er zijn technieken voor die uh, niet nodig maken om daar, uh, wij noemen dat ankerplaatsen in het, uh, het plaveisel te moeten maken. Om het weer op te breken en, en dan, dan, zou het, alsnog... dan zou het moeten openbreken en dan zou het er nog in moeten. Het bed zou zonde zijn hè. Uh, ja, maar als, als, als we tot dat besluit komen, dan, dan moeten we die andere alternatief zoeken. Die, die, uh, die uh, uh -huh. vertegenwoordiger van de, vak, van de horeca, uh, nee, horeca, van de ambulante handel uh, ja. ons meegebracht. Uh -huh. ja, ja, ja. en, en de auto's die er staan, die hebben daar geen last van. Hè? Die hebben allemaal vaste luifels. Ja, ja, ja. ja. ja ze zijn niet allemaal nee. hebben ze dat nodig, die, die ankerplaatsen. Uh, over auto's gesproken, weer de andere kant op naar het uh, Oranjeplein. Ik dacht dat die ruimte... Uh, uh, als parkeerplaats nodig was voor, het nieuwe, uh, uh, uh, voor, de, voor de hoed... en voor, voor alles wat daar onder dat, uh, onder dat dak gebracht wordt... Uh, dat nou zo praktisch uh, klaar is. Uh, de voormalige bondsgebouw. In maart, ja. Daar uh, uh, hoefde geen, geen parkeergarage, geen, geen parkeergelegenheid te komen... omdat er in de omgeving genoeg parkeerruimte was. Ja. Maar als daar Mark staat, dan, dan uh, is, uh, is die parkeergelegenheid ook weer weg. Nee, want je praat er over 16 parkeerplaatjes. Die kan je in de lengte zetten. 16 parkeerplaatjes? Ja, want dat hebben ze afgekocht, hè? Oh. Dat heeft de hoed afgekocht. Dat heeft de hoed afgekocht. Ja. En daar nee, blijft de markt nee. dan ook vanaf? Dan blijft de markt ook vanaf. Zoals nu ook, hè. Nu blijven ze er ook vanaf. Want ze hebben aan, uh, ja. zowel de achterzijde als aan de zijkant van de Koningshof... als aan de kant waar nu gebouwd wordt, daar, daar staan ze nu niet. En daar staan ze nog heel royaal. Ja. Dus je zou er een, zonder enig probleem zo tien kamertjes bij kunnen zetten. Oh, dat is geen probleem. nee, nee, nee. nee. Maar we gaan dat serieus onderzoeken ja. zonder dat we op dit moment daar een, een, een waardeoordeel aankennen. Want, want wij horen van verschillende mensen en we gaan dat laten wegen. Het standpunt is nog niet bepaald. Nee, we gaan er open in. Mm -hmm, mm -hmm. Maar het zal altijd zo ja. zijn, denk ik, dat... Ik noemde net van hij en, ik, hij en, zij, en ik. zij en ik. En aan de andere kant, Mozes, noem ik die twee uitersten maar even. Al, alles wat daartussen zit, zal altijd de argumenten brengen natuurlijk... van hun eigen economisch belang. Hè. Dus aan de argumenten van... Die ja, mensen daarom, heb, je heb, liever, heb je niet zoveel. Daarom heb ik liever uh, uh, argumenten van het centrummanagement. Centrummanager. Want ook die gaan we horen. Ook waar we ook nog naar moeten kijken is uh, uh, de gebruik van een parkeergarage op donderdag. Ja. Hey, want dat, ja, ja, Je moet dus een aantal dingen met elkaar afwegen. Het is niet een kwestie van, doe maar even zo. We willen er wel even serieus naar kijken voordat we een, een klap opgeven. Onze markt komt daar te staan. Ja. Wat, wat zou het is... belangrijkste criterium dan zijn? Want dat is een dat interessante vraag. van Wat zijn de criteria op grond waarvan je zegt, nou we nemen dit of dat besluit. Wat, wat zijn nou eigenlijk de, de, de leidende beginselen? Nou, die zijn we nu aan het formuleren. Oh ja, ja. Ja. He, en ik, zou, ik, ik heb er net al één genoemd. Ons nieuwe ja. plein is een verblijfplaats, een ontmoetingsplaats. Waar mensen rustig kunnen gaan zitten en kunnen kijken. En dan zou je donderdag dan niet kunnen. Want dan heb je hem weggegeven. Mm -hmm. Dat zou een argument kunnen zijn. Ja, maar dat... Of als je bepaalde festiviteiten of uh, uh, feestjes wil organiseren daar op het plein. Hè, dus uh, activiteiten of ja. evenementen. Ja, dan betekent dat donderdag ga je daar niet terecht. Nee, nee maar dat is de donderdagmorgen. hè? Dus dan ga je dan daar geen feestje onder, brengen? begint om 6 uur tot 3 uur, he, tot half 4, bijna. Dan voor ze weggaan. alles opgehouden. Ja, ja, maar dan hou je toch veel al geen feestje. Nee, maar je zou een bepaald evenement kunnen <laughs> houden. Maar die, die nou, ja. parkeergarage, wat voor rol speelt die daarin? Nou, je gaat ook kijken van hoe zit het dan met de bereikbaarheid van de parkeergarage. Uh, is die dan te vol of is die niet te vol? Die laat ook meewegen. Ja, want bereikbaar zin, ja. zal die gewoon zijn. Want ja, Alversstraat ja, is ja, gewoon... Ja, ja, ja, ja. Dus dan gaat het alleen maar om de vraag... Komen er dan veel meer auto's? Veel meer auto's? mensen waardoor we er geen van parkeerplekken tekort gaan komen. Het zou voor het eerst zijn dat... <laughs> nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Hij is al een hij paar, keer, toch, beter, ja. al een paar ja. keer goed vol geweest. En toen die gratis was, was hij bijna altijd vol. Nou ja, hij is toch nog steeds na twee uur niet meer, hè? Ja. Nee, maar, nee, twee nou, uur is nee, al nee maar we hebben, we hebben zes maanden dat uh, niet hoeven te betalen. Hè? En toen stond hij goed vol. Nou, ja, ja. Maar ja, de, toen het centrumplan ontwikkeld werd, was de afspraak dat de eerste tien jaar niet betaald hoefde worden. Hè? Maar dat weet u niet meer, maar nee, ik wel. nog wel. Nog vijf jaar. <laughs> nog vijf jaar? Die twee, die nog twee uur. Jaar. Nog, die vijf uur. Jaar. nog vijf jaar. Hm. Ja, maar dan is het alleen maar twee uur. Zeg, nog een laatste. Uh, ja, ja, het, werd al even het werd al even aangetipt. Wanneer gaat nu uh, dat, dat, uh, dat gebied uh, ook opnieuw bestraat worden? Uh, nu nu zo'n beetje de bouwwerkzaamheden daar klaar zijn. Wanneer gaat dat aangepakt de worden? De bouwwerk, als de Hoed. goed, zo zou de Hoed in maart opengaan. Ja. En vrij snel daarna gaan wij het Oranjeplein oppakken. Vrij snel daarna ja. wordt uh, elke tegel weer opgelicht. En, nee, er uh, komt een hele nieuwe bestaat. Heel nieuwe bestraat. En er komen nieuwe, hele mooie nieuwe lampen op. Ja. En er uh, komt een, een, een bomenrij kom voor, nog voor het gemeentehuis. Die stond er vroeger ook, hè? Hebben, ze nog even, hebben ze mij verteld. Kan ik me niet herinneren dat daar een bomenrij stond. Dat is al best. Uh, ja. Maar goed, ja. heel lang de geleden de vijf vijf. misschien. Nee. Nee, want het gemeentehuis de, bij is niet 2003, zo In 2003, ja. 2003, bij, de, uh, bij de, uh, het aanleggen van de noodwinkels, zijn die bomen weggehaald. En die zijn opgeslagen. Oh, oh, ja, oh. Ja. dat is leuk. Maar waar staan die opgeslagen, de laatste vraag? Gemeentewerf. <lacht> hebben we die nog? Hebben we nog een gemeentewerf? Ja, we Kijk, hebben de gemeentewerf. Ja, gemeentewerf. Ja. Nee, de puinbreker. Daar, is, daar staat onze gemeentewerf. Uh, ja. Oh, daar staan ze bij. Nou, nee, ik neem niet dat daar staan. Ik denk ze bij een uh, hovenier bij staan. Bij een of zo. Bij een hovenier, zoals zoiets, we staan. Ja. Ja. Goed. Nou, nou dat was uh, interessant. Ja, nou, Theo van der Heijden, bedankt voor je bijdrage over de Goerlose Markt. Dus ja. dat is, uh, ja, dat, dat, dat, daar wordt over nagedacht uh, hoe dat zo aantrekkelijk mogelijk kan zijn. We blijven dat volgen. Graag gedaan. Goed. Nou, bedankt. En uh, dan gaan we nu spelen een lied waar ik heel erg dol op ben sinds kort, en dat is Skyfall van Adele. Ik moet nog naar James Bond. Ik ook. Maar, het, maar het lied is echt, vind ik echt geweldig. Oh, ja, prachtig. He, vind niet? Ja, prachtig, prachtig lied. Dus ik dacht dat ga ik kiezen. Web away. Ja, dat was Adeel. Prachtig. Mooi, hè? Mooi. Volgens mij vind jij er helemaal niets aan. Scheitig uit, zeg. De gast vindt het prachtig. Dus <laughs> De maar. gast, Ja, onze en gast. De gasten moet je altijd terug. hier Larik, onze tweede gast vanavond, vindt het prachtig. Um, van Medic, ik heb me altijd afgevraagd: uh, die cure betent. Uh, kun je dat me het woord een beetje verklaren? Hoe zit het woord in elkaar? Nou, hoe het woord in elkaar is dat ik weet de, niet het helemaal het begin. Maar er zit natuurlijk een beetje het woord medicijn in. Ja. En een beetje IQ, EQ. Eh, IQ? IQ, laten we het op IQ houden. Dus eh, wetenschappelijk naar medicijnen kijken en proberen mensen zo goed mogelijk te helpen. Dus dat is eigenlijk een Dat is eigenlijk suggestie ja. dat er wat wetenschappelijks omheen hangt. Ja. Er zijn ook andere ketens die hebben hele totale andere namen. Dan kan ik geen link met medicijnen herkennen, zoals BNU. Ik zou niet weten wat het betekent. Mm -hmm. maar, dus ik ben blij dat wij eh, mediek heten. Dat is een keten van uh, apotheken. Ja, dat ja. is uh, het hoofdkantoor van staat in Utrecht. Toen ik daar de eerste keer langs reed en het me opviel, ja. moet ik zeggen, want misschien staat het al god weet hoe lang. Nee, nee, nee. Een jaar, Toen drie, vier, viel denk ik. ik bijna van mijn graad. Ja. Positief of negatief? Nee, negatief. Ja, het is wel een aardig, mm. maar aardig gebouw. Yeah. Maar zo immens mm. ja. dat ik denk, nou, nou, nou, worden daarvan. Ja, oh, Dat kan onze, ook gelijken, want, ik ook gelijk. Alle gelden krijg, ja, dan worden daar zo'n enorm gebouw van neergezet. Maar vertel ik snap, Nee, Ik snap, ik bedoel, is uh, een beursgenoteerde onderneming. Een grote onderneming die uh, met de apotheken nog maar 15% van Mediek gaat over apotheken en 85% niet. Uh, dus uh, de eerste reactie van meerdere patiënten zeggen dat ook, die komen nog wel eens over dat gebouw te praten. En dan probeer ik dat geld een beetje te weerleggen. Het is een prachtig gebouw. Alleen ja, de helft van het gebouw wordt helemaal niet door Midiek. Bijvoorbeeld. Nee, dat dus had dat ik ook is, wel gezien. Uh, dus maar het is, ja, ik vind het een prachtig gebouw. En het valt in ieder geval op. En qua naambekendheid is het ook positief. Uh, ja, maar helemaal, ik snap de eerste reactie. Ja, mijn hemel. Ja. Staat het in Utrecht? Ja. Bij ja als je, nee, als je, met, je ziet het volgens mij alleen ja, als je met weg. de auto op Net de auto. Ja, ja dus van naar Utrecht ja. naar Amsterdam, gaat kom je daar ja, langs, dan je langs. Dan moet het ja. je bijna opvallen. Mm -hmm. Ja. Dus, uh, dus nou, in ieder geval Midiek is dus een, uh, een keten van apotheken. Voor zover ik weet ze het... Er waren zo'n 220 apotheken, waar er dus twee in Gorle staan. Wanneer is dat begonnen? Het is natuurlijk allemaal klein begonnen. Vroeger waren apothekers natuurlijk zelf al eigenlijk altijd wel eigenaar van de apotheek. Ja. Uh, toen kwamen er meerdere groothandels, meerdere verkopers van medicijnen. En toen zag zo'n groothandel toch zijn markt een beetje versnippen. Die dacht van, ja, misschien kan ik beter een apotheek kopen. Dan ben ik zeker van mijn afzetmarkt. Dat is van klein begonnen, dat ging van kleiner, groter... ...en zo groot dat ze nu zo'n 220 apotheken hebben. En dit is medische dan de grootste. En nog andere, ja, die hebben dan rond de 100... ...en sommige 50 en sommige 40. Dus, mm -hmm. uh, dus wat vroeger was de apotheker eigenaar dat Komt is dus, weinig meer van. Nou, weinig niet, want de, men denkt dat het grotendeel... ...dat de ketens zeg maar, de, de markt zeg maar, in de hand hebben... ...maar voor zover werk is het nog de verhouding 1 derde, tweede... ...dus 2 twee derde... Is van, nog de, steeds, uh, eigenaar, de ...van de eigenaar van een apotheker. Nou ja. ja, zo snel gaat het dan ook weer niet. Nee, nee ja, misschien is de verhouding iets anders... maar iets, 40-60 denk ik, dat ongeveer zoiets is. En dat is uh, nu redelijk stabiel. En is dat dan veel bijvoorbeeld in Groningen en Friesland, dat mensen nog eigen apotheken hebben? Of zijn er bijna geen artsen houden meer? Eigenlijk bijna geen apotheken. de huisartsen bestaan bijna niet meer. Niet meer alleen hè? echt in hele dunbevolkte gebieden. Uh, en uh, ik denk dat het aantal ketens of eigen apotheken even groot is in Amsterdam dan uh, in Groningen tot, uh, tot in Zeeland. Dus ik ja, denk ja, dat dat niet zo dat, heel erg... Dat dat, nee, niet, dat geen denk invloed niet Geen nee, noemenswaardige invloed. Nee. nee, nee, nee. En het is gewoon toeval dat uh, Mediek dan twee apotheken heeft in Goorlen. Dus dat uh, dus eigenlijk alleen medieke apotheken zijn in Goorlen. Ja. Dus, uh, en nou zijn jullie bezig met een campagne. Ja. Nou, om de volste vaker, ja. rol te lijf te gaan. Eigenlijk om het cholesterol te lijf te gaan, dat klopt helemaal. We geven bijna elk jaar wel een presentatie. Vorig jaar hebben we een presentatie gegeven over ouderen en medicijnen. Volgens mij was dat hier ook een Jan van Bezouw uh, uh, gelegenheid. En dit jaar pakken we cholesterol aan om toch mensen informatie te geven daarover. En, uh, dat is, hebben we ook afgesproken met zorgverzekeraars. Vroeger was het vrijblijvend. Gewoon als de apotheek het leuk vindt om te doen, dan mag dat natuurlijk altijd. Maar ja, zorgverzekeraars zijn tegenwoordig uh, controleren veel. En ze controleren ook of je dingen doet. En dit hoort bij het geheel. Dus uh, wij proberen nu jaarlijks een presentatie te geven voor patiënten. Nu deze keer hebben we gekozen voor cholesterol. Ja, dus, uh, er is een informatiebijeenkomst. Ja. Dat is morgen. Ja, morgen daarom op. kwamen we mooi op tijd. Ja, welkomstwoord door Remedica. Is dat een mevrouw of een meneer? Is dat... dat is een bedrijf die presentaties verzorgt. Oh, ja. Vaak doen wij dat uh, zelf. Mm -hmm. Alleen nu had uh, Mediek ons geholpen om voor 220 apotheken dat niet allemaal zelf eraan uh, uit te vinden. Ik ben er morgen sowieso wel bij de presentatie. Mm -hmm. Omdat nu de presentatie grotendeels gaat over uh, cholesterol, beweging. Wat kan je doen, eventueel met voeding. En medicijnen zullen ook sowieso uh, de revue passeren. En wanneer daar vragen zijn, dan ben ik natuurlijk uh, daar om daar ook antwoord op te geven. Maar medicijnen, zeg maar, uh, voor de cholesterolband is echt een, een klein onderdeel van het geheel. Oh ja. Dus het is niet specifiek gericht op medicijnen. En wat is goed in de voeding? Wordt dat een topic de voeding? Nou, in ieder geval, ja, dus, uh, we worden natuurlijk allemaal steeds ouder. We adviseren natuurlijk mensen om zoveel mogelijk te bewegen, uh, gezond te eten, natuurlijk niet te roken. Laat ik daarmee uh, beginnen. beginnen, natuurlijk. Uh, en ja, cholesterol krijgt steeds meer aandacht uh, van het geheel. En wat kan je dan wel doen, is logisch dat je natuurlijk probeert de uh, verzaad, veel verzadigde vetzuren natuurlijk te verminderen. Dus geen harde boters, maar juist kies voor de, daarom ook voor de olijfolie of voor de smeerboter. Die zijn onverzadigd? Die zijn onverzadigd. Dat vind ik altijd zo moeilijk. Dan denk ik dat ik weet wat verzadigd en onverzadigd is. Kun je, je dat dan? dus duidelijk uitleggen ja. wat verzadigd en wat onverzadigd is? Nou ja, uh, ik bedoel, ik had natuurlijk over de... Over de uh, cellen praten. Dus cellen, maar niet voorwaardig verzadigd. Dan uh, kan je eigenlijk kort de bocht onthouden dat vetten, zeg maar, als verzadigd zeg maar, op je uh, vaatbed gaat zitten. Zodat dus een, een vaatbed, dus, dus de vaten dicht kunnen... Slibben? Ja, dus kunnen slibben, ja, uh, goed gezegd. En onverzadigde die nog niet, ik bedoel... Het heeft in de molecuulstructuren... kan je precies laten zien wat onverzadigd en verzadigd is. En ja, dat snap ik maar wel. Niet. Maar wat, waar zit verzadigd in en waar nou, niet Eigenlijk zit. moet je dus... Omdat ik net bijvoorbeeld die voorbeeld had over harde boter. Boter. harde boter. En wat is harde boter? Gewoon kluitroomboter. En kluitroomboter. Roomboter wordt echt niet geadviseerd. Oh, dat uh, vind ik zo dit. lekker. Ja, dat is vaak... <laughs> ja, ja, ja. Ja, dat is vaak... De lekkere dingen worden natuurlijk Ech. vaak ook wel niet geadviseerd. Natuurlijk met bepaalde maten. En cholesterol, zeg maar, in voeding doet natuurlijk wel iets. Dus... Het is positief om zo min mogelijk harde boter te eten, maar dat wil natuurlijk niet zeggen nooit. Nee, dat alles dingen. met naten. Maar in ieder geval, eigenlijk hoe vloeibaarder de boter is, dus vandaar ook richting olijfolie bijvoorbeeld, dat is gewoon vloeibaar en er zitten dus vaak onverzadigde vetten in. Dus dat wordt toch geadviseerd. En dan heb ik nog een vraag. Dus dat eten is dus belangrijk. Ja. Dat is duidelijk. Geven jullie dan morgen ook uh, dieet, ja dieet klinkt zo, maar adviserende lijstjes laat ik het eens. Wat nou die, die, die, die kunnen we wel sowieso gaan meegeven. Maar ja wanneer je natuurlijk een verhoogd geloste rol hebt. En dat is uh, vastgesteld bij bijvoorbeeld bij, bij labbaars, bij de huisarts. Dan zal het dieet een onderdeel zijn van het geheel. Maar dan ben ik toch bang dat de kans heel groot is dat je geneesmiddel moet, zou moeten gaan gebruiken. Dus nogmaals het is een bijkomend. ...en uh, dit dus, is meer ter voorkoming van... ...nou kom van. ik eens even in de best. Ja. ...nou, Els, ga je gang... <laughs> ...ik ga zitten... ...maar er zijn ook... ...ik lees dat vaak... ...en het betreft nu ook mijzelf... Mm -hmm. ...maar ik lees dat vaak... ...dat de meningen over al die cholesteroltabletten tabletten ...nog wel hevig verdeeld zijn... Hè? ...dat er artsen of onderzoekers zijn... ...die zeggen nou, dat is mooi... Mm -hmm. ...maar anderen zeggen... ...ja, eigenlijk is dat niet zo nodig... ...want... ...of dat nou allemaal zoveel bijdraagt en niet toch meer ellende veroorzaakt dan het... Nou, daar ben ik het niet mee eens. De geleerden zijn het oneens. Ja, die zijn, nou, het oneen. toegeven, die zijn het duidelijk oneens. Daar moet je toegeven, die zijn het duidelijk oneens. Nou, er zijn ja. heel veel meningen, er zijn heel veel belangen. Mm -hmm. uh, ja, Zorgverzekeraars daarom. kijken natuurlijk naar bepaalde zaken. De ene arts is niet de andere... Maar kort door de bocht, uh, we hebben een x-aantal cholesterolverlagers, uh, waarvan de bekendste groep de statines. Ik denk dat als de cholesterolverlagers voorgeschreven worden door de huisarts of door de specialist, zijn het 90% de statines. Mm -hmm, ja. Er zijn er vijf van, uh, waarvan er al een paar jaar, 15, 16, 17 jaar op de markt zijn, dus daar weten we heel erg veel van. Um, en uit grote onderzoeken die zeg maar, door de hele wereld zeg maar, uh, qua gegevens bij elkaar gezet wordt, is het gewoon onomstotelijk vast komen te staan. Mensen met hart- en vaatziekten, dus die een hart- en gehad hebben. Uh, mensen met suikerziekten. Daar werkt het gewoon hartstikke goed bij. Het moet natuurlijk qua bijwerkingen uh, niet nadelig werken. Dat staat natuurlijk als een paal boven water. Maar gezien de lage kosten van dit soort medicijnen en de winst die je daarbij kan halen, dan hebben we weinig medicijnen die zo positief kunnen werken. Mits natuurlijk weinig tot geen bijwerkingen geven. En daar gaat het vaak over van... Goh, ik voel me met het, met, het, met het tabletje slechter dan zonder. Dat betekent dus eigenlijk... Dat kan natuurlijk bij sommige patiënten zijn... dat uh, geen een van die statines bijvoorbeeld uh, bij iemand past. Maar bij 90, 95 van de mensen moet dat gewoon werken. Uh, aan verhoogd cholesterol, daar merk je niks van. Behalve eigenlijk als het te laat is. Als er een hartinfarct of... Een, uh, een herseninfarct ontstaat, dan kunnen ze vaak bij het bloeduitdrukken... van goh, de cholesterol is wel erg, oh, Is daar nooit wat aan gedaan? Of mm. was dat onbekend? Dus je merkt er niks aan. Maar ja. het onderzoek is 100% vastgekomen te staan... het heeft positief effect op lange termijn. Ja, maar je hebt twee soorten cholesterol. Hè? Ik praat in leektaal, mm, ja, ja, ja. snap ik op helemaal ja, ja, ja. helemaal niet. Het goede het en het slechte eigenlijk. Het goede en ja. het slechte. Ja. Wat is dat nou weer? Nou, jij hebt uh, cholesterol is eigenlijk een verzamelnaam van verschillende soorten vetten. Uh, de positieve vetten noemen we de, de HDL. Kan je kort door de bocht onthouden van uh, high-density uh, vet, zeg maar. Die wil je ook graag high-hoog hebben. En dan heb je de andere, heb je het LDL, die wil je als het kan daar waar ook laag hebben. En eigenlijk richt uh, de, de, de zorgverleners zich grotendeels tegenwoordig op het LDL. Uit de laatste onderzoeken blijkt dat we die eigenlijk zo laag mogelijk willen hebben... Uh, mensen die, uh, voor, nou tot, tot niet heel lang geleden, tot een jaar, drie, vier jaar geleden was het echt zo van mensen boven de 80, 85, Nou moet je dan ook nog met die cholesterol aan de gang gaan. Ja, ja. En dan was het zo van ja als je het dan op jonge leeftijd had, maar nu is het eigenlijk omgedraaid. Nu is het zo, is er bijna geen uh, maximale leeftijd. Dus zelfs mensen met die 90 jaar zijn, diabetes of die hebben iets mee, wordt het geadviseerd om het te doen. Mits het natuurlijk geen bijwerking, of zo min mogelijk bijwerking heeft. Maar wat is dan een bijwerking die slecht is? Nou, in ieder geval, ja, de bijwerking die het meest natuurlijk voorkomen, zijn vaak in het begin heb je het over een misselijkheid. Uh, Beraak komt ook wel eens voor. En de meest karakteristiek is uh, wanneer mensen toch echt spierklachten krijgen. Dat adviseren we ook mensen van: goh, krijgt u onverklaarbare klachten? Van, goh, ik heb niet in de tuin gewerkt, niet gesport of geen mm. hele grote wandeling gemaakt. Kijk het er nog even aan, maar is het te heftig? Trek alsjeblieft aan de bel. Of bij de apotheek, of bij de huisarts. Nou, ik zelf heb heel, een heel goed gehalte. Mm -hmm. Goede cholesterol. Ah, <laughs> Mooi, wel. goed. En een slecht gehalte. Dat mm -hmm. ja, heb ik ook. Ja. Ik, ik, tot een jaar of drie, vier had ik altijd een gewoon cholesterol. En nou dus niet meer. Maar ik, dus de dokter zegt tegen mij, neem maar niks. Want jouw goede gedeelte is zo goed, mm -hmm. dat je het beter niet kan doen. Nou, men kijkt maar en natuurlijk... daar, daarom denk ik, wat, wat, wat is de correlatie tussen die twee redenen. Ja, nogmaals, men, men kijkt gewoon wel zo naar, het, naar, het, naar, het, zo zo naar het goede cholesterol. Dat wil je graag dus zo hoog mogelijk. En het LDL, en nog een onderdeel wat ik niet genoemd heb, het triglyceride is ook nog een deel van het vet. Dat wil men zo laag mogelijk hebben. En het gaat vaak om de verhouding. Dat men kijkt van, goh, we gaan niet standaard iedereen gelijk maar behandelen. Maar we kijken naar de verhouding. En het zit dan uh, onder een bepaald getal. Dan kijk je van, goh, het wordt geadviseerd om het wel te doen. Maar je kijkt wel naar het totale plaatje. Maar daarom gaf ik net wel aan waar vroeger dus uh, werd gezegd... nou, boven een bepaalde leeftijd, hoeven niet meer. Niet meer dat nou is wel. eigenlijk losgelaten. Mm. Want ook 90 of 85 jaar ouderen hebben, het, hebben echt profijt. Uh, men ziet gewoon duidelijke verlaging van problemen op lange termijn. Dan hebben we het ook echt over of, of serieus minder mensen die doodgaan. Dus vandaar dat het nu wordt geadviseerd, daar waar mogelijk... zo min mogelijk, tot eigenlijk geen bijwerking, wordt het echt geadviseerd. Nou, ben je, je overtuigd? Uh, nee, ik, ik haal me... Ik weet het. Oh, ja, ja, goed. God. Goed, goed het is, uh, Tot nu toe mm. is het advies. Ik zei ja. een dokter, nou, doe er nou maar niet. Mm. Want dat is dat al genoeg. Nee, dat, nou, ja, precies. Maar dat laatste vind ik dus... Dat vaak, zeg ik er dus even nee, bij. Nee, dat zo, Maar dat, dat hoor ik ook wel Ter ondersteuning vaker, van de Van de artsen van, goh, mevrouw Jans of meneer Pieter krijgt al zoveel tabletten. Moet deze er ook nog bij? Het is natuurlijk de keuze van de patiënt of de gebruiker. Ja. Maar als er aan deze persoon duidelijk wordt uitgelegd van, goh als u dit tabletje erbij krijgt, ongeacht de kosten... maar het geeft op langere termijn wel een verkleinde kans op problemen... hoeveel mensen zouden dan zeggen van, nou, mm. doe maar liever niet. Dus het heeft ook met uitleg te maken. Uh, dus, en ook misschien, want ook de richtlijn van de huisartsen zijn gewoon duidelijk... dit wordt geadviseerd. Maar ja. dan nee, nogal is de patiënt internist. die kiest. Dit gaat dus over uh, dus echte medicijnen. Als medicijn je, het, uh, als je nu praat over uh, die eetmargarine, cholesterolverlagend... Ja. wat zeg je daarvan? De B-cel. De B-cel. Ja, en daar ja. zitten, uh, zitten dan omega, 3 vetzuren ja. in. op een is staat bewezen en op andere weer niet. Volgens mij is het niks bewezen. Nee, dat denk ik ook. Want Van voordat er toch mijn kerngebied de medicijnen. Voordat een medicijn op de markt gebracht mag worden, worden er zoveel onderzoeken gedaan. Er wordt er zoveel moet bewezen zijn voordat het op de markt mag. En dat heeft. Of unilever de fabrikanten van Bisel niet gedaan. Alleen in andere studie wordt wel eens met omega vetzuren zeg maar uh, wat kleinere onderzoeken en Dat geeft dan een positief effect. Misschien een verlaging van het cholesterol, maar niet bewezen van het aantal hartinfarcten gaat omlaag of het aantal herseninfarcten gaat omlaag. Dat, dat kan Die... unilever nooit bewijzen. Nee, Oh dus nee, dat is nooit... Ik ben heel voorzichtig. Mensen vragen me over. Is er, Kan het kwaad? Nee, dat denk ik niet. Doet het heel veel. Dat kan ook ik niet, niet. beloven. Mm -hmm. Maar nogmaals, voor, voor omega-3-vetzuren beginnen de onderzoekers zeg nu nu wel aan te dikken. Dus wie weet kunnen over een paar jaar echt duidelijk zeggen: Goh, het heeft effect. Maar wat moet je dan doen? Moet je dan twee boterhammen smeren? Of moet je dan tenminste drie boterhammen smeren met hoeveel boter? Dus snap je, het is heel moeilijk. Een ik tablet kan zou je is beter helemaal de troep niet kunnen smeren. Nee, ik zie het niet als troep. Alleen de bewezen nee. werking. Het smaakt ook niet vies. Nou, schoeders heeft geen smaak, toch? Nou ja, maar sommige of... margarines vind ik vies. Ja. En dat vind ik van Bicel niet. Ja. Dus ik adviseer, het kan geen kwaad... maar doet het wat, dat durf ik niet te beloven. Nee. Dus bewezen ben ik heel... Nee. Uh, maar er zitten geen, uh, geen medicijnen in. Die, nee, uh, nee, dat zou ik niet mogen. Dan, dan zou, zou het echt ik via boven. de dokter en dan <laughs> uiteindelijk via de apotheek. Ja, ja. Maar, uh, ja, nee. dus we mogen we het ook nog over iets anders hebben van Tuurlijk. jou en van jou? Jazeker. Want wat ik ook nog wel... Kijk, nou hebben we al een hoop gehoord over die cholesterol. Mm -hmm. Maar wat ik ook wel, uh, toch wel... Ik kreeg net pas een briefje binnen van dat medisch dossier... Ja. Dat vind ik ook wel aardig om daar en nuttig om daar even mm. over te hebben. Vind je niet? Ja, dat mag zijn. Mag dat? Je ja, hebt elektronische nou, patiënten ja. ja, daar kreeg ik zo'n papier van in, de, in mijn en bus. En de verkapte opvolger daarvan. Nou daar. ja, dat EPD, dat gaat niet door. Maar maar, er zijn... maar het EPD gaat niet door. De Tweede Kamer wilde het graag. De Eerste Kamer heeft het op grotendeels privacy reden eigenlijk teruggeroepen. Afgeslucht. Toen zijn de grote heren die daar goed over nagedacht hebben... weer terug aan de tafel gaan zitten. Want eigenlijk willen we het heel graag, omdat het... Nou, nou, ik kom hier met mijn onderzoek en mijn bewijzen duidelijk aangeeft... dat mensen die ergens in een ziekenhuis terechtkomen... niet weten wat ze gebruiken. Niet weten waar ze over voelen. Ze, ja, een antibioticum, welke dan meneer? Ja, geen idee, die ene. Dan zeggen ze ook nog antibiotica, dus daar ja, krijg nog een. Heen. Ja. een ja. Of, want wij geven ook vaak formulieren aan mensen mee... van god, dit is uw actieve medicijnlijst. Uh, heb het bij u als u naar de specialist gaat... En dan ben ik in eh, zoveel tijd, zeg maar, de apotheek, ook van de dienstenapotheek, komen mensen uit het ziekenhuis. En wij krijgen dan een melding in ons systeem. En de mensen hebben gezegd, ja, dat was ik vergeten te zeggen tegen de specialist. Of dit. dus het is niemand kwalijk te nemen, maar in de praktijk is het toch anders geregeld. Dus graag willen we zo'n EPD, mits de patiënt of cliënt daar toestemming voor geeft. Ja. En dat gaat dus nu komen dat de privacy eigenlijk beter geregeld straks gaat worden vanaf... Dus de huisartsen hebben voor z'n werk weet iedereen een ook een brief gestuurd of een ja. folder en daar moeten ze dus op reageren. Ja, ik heb er in ieder geval één gehad zelf. Volgens mij de meeste. En wij in de apotheek gaan dat ook nog organiseren. Oh, dat is niet dezelfde het papier. Nee, de, de, de huisarts uh, is dat voor zijn onderdeel. En wij natuurlijk, het de, de, de medicijngebruik wat de huisarts is, is natuurlijk gekoppeld met ons systeem. Maar wij moeten ook nog een x aantal dingen, dus de afspraken die we met patiënten hebben, uh, die zetten we dan in ons farmaceutisch dossier. En dat moet dus ook, zeg maar, openbaar worden mits de patiënt daar toestemming voor geeft. Dus ook in de apotheekwereld zal dat gaan komen. Nou oh ja, ja maar dus ik dacht ja, ik heb er mm. eigenlijk niet zo lang over gedacht maar in mijn verbeelding was het één. Dus de huisartsen en de apothekers was één Me, dossier, we hebben, maar we dat hebben, we is dus niet nou, echt zo. Kort door de bocht hebben we 50% met de huisartsen in ieder geval zo'n gehoorlijk gedeeld medicijngebruik ja. eh, allergieën, andere zaken die van belang zijn. Maar mocht er een patiënt een, ik zeg maar een angststoornis hebben dat weet de apotheek niet. En wat voor angsten een patiënt zou hebben, weten wij ook niet. En dat is ook niet belangrijk voor een apotheek om te weten. Wij moeten wel weten dat daar waar mogelijk dat dosering dan klopt bij die aandoening. Snap je? Dus een heel deel is gedeeld, maar ook heel veel hebben de andere partijen niet mee te maken. Dus nogmaals, en dat is ook een deel van het probleem van het hele landelijke patiëntendossier. Wie mag precies wat weten? Ja. Ja. En wie is precies verantwoordelijk voor een wijziging of een aanpassing of het stoppen van medicijnen? Mm -hmm. Snap je? Het dossier moet natuurlijk altijd kloppen, want als je in het ziekenhuis terechtkomt op een zaterdagnacht, moet de specialist daar wel met het dossier verder kunnen. Dus nog, maar er is wat discussie, eerst willen we ja. dat de patiënt duidelijk ja, aangeeft, ja, ja. dat mag u van mij doen. Goed, maar critici die, die zeggen natuurlijk, dat krijg je nooit van het leven geregeld, nee. dat dat uh, beveiligd is en dat daar geen het zal onbevoegde nooit in, mijn, in kijken. Nee, dat denk ik ook niet. Nee. Niet 100%, dan zullen altijd mensen het voor elkaar krijgen om daar ook naar binnen te gaan. Maar moet je je daarop richten? Ik bedoel, het zijn natuurlijk wel heel gevoelige informatie maar we proberen het voor 99,5% te dichten. En als je ziet hoeveel gezondheidswinst je ermee kan halen, en nog steeds mensen de mogelijkheid geeft, ik wil niet dat mijn dossier door wie er nog gedeeld wordt, want die mogelijkheid is er nog steeds, dan lijkt me toch dat het een succesverhaal zou moeten worden. Nou, ik, en ik denk eerlijk gezegd, er weet al zoveel van je... Dat kleine beetje kan er dan ook... Ja, maar ik denk ja, dat heel veel mensen er toch anders naar kijken. Want het gaat natuurlijk om, om, om gevoelige informatie. Ik had het net over iemand met een angstdoornis. Die wil niet dat anderen dat weten, bijvoorbeeld. Mm. En ook niet wat voor angst een patiënt heeft. Nee, je? nee het is heel dus... lastig. Want dat heb ik met mijn rijbewijs gehad. Ik kreeg het niet, kreeg het niet. De laatste opmerking was... Ik had... Heb ik bij jullie nagezocht. Mm. Ik had in 2011... Tien tabletjes. Of vijf, zoiets. Yeah. Een of ander slaapmiddeltje gehad. Tien. Ja. Dan kreeg ik geen reden mee. Ik, en ik heb mijn slot moeten zoeken om erachter te komen wat er wat de, hmm. de natie was. Ja. En ik wou zou bijvoorbeeld, dat is ook een vraag, ik zou graag willen dat dat uit dat dossier ging. Want was ja, iets januari 2022. Je, juist, je, ja, hebt dat, vast, dat, je dat, moet dat, zelf inzagen krijgen, je moet zelf dus oh, ja, de, ja, de mogelijkheid mee, oh. hebben om, om dingen te verwijderen. Om het te laten verwijderen. Ja. Ja. Nou, er zijn, er zijn twee dingen. Verwijderen is iets anders dan iets, zeg maar, niet. Als u aangeeft, goh, ik gebruik die medicijnen niet meer, punt. Nee, want dan mogen niet... wij dat in ons dossier stoppen. Uh, maar iets verwijderen... Nou, we moeten nooit meer. Nee, <laughs> nee, nee, precies, nou, moeten altijd... nee, precies. Maar we moeten altijd eigenlijk terug kunnen vinden dat iets ooit gebruikt is. Maar als het nu voor de actieve medicatie gaat, of de medicijnen die u gebruikt, al is het voor een rijbewijsverlenging. En u zegt, ik gebruik dat niet, dan kunnen we dat gewoon stoppen. Ja, ik maar had het nogmaals... ook al lang nooit meer gehad, daarom ben ik nooit op die idee gekomen. Nee, precies, maar er is dus een technisch ik, verschil. Moet ik, ik, je iets ik... verwijderen of iets zeg maar op stop? Ja, want maar als je het niet... op stop zet, ja. hè, dan wil ik toch graag weten. Als je het op stop zet mm -hmm. en een jaar later vraagt iemand iets. Hè, het is al een jaar geleden stopgezet. Geven jullie die stopzetting dan niet meer door? Kijk, je dat wel, jullie nee, want... het dan weten, vind ik dan wel goed. Maar niet de hele wereld. Nou, laat ik zeggen, ik bedoel, als, als wij het zouden stoppen in Goorlen, dan stoppen we ja. het ook voor de huisarts in Goorlen. Ja. En als er straks zo'n zo patiëntendossier is, is dat ook landelijk gestopt. Mijn vrouw gebruikt dat niet meer, heeft ze aan ons gezegd. Dus dat zou ook weer een voordeel zijn aan het geheel. Maar het wordt niet weggekrast. Het wordt niet weggekrast. Kijk, dan heb ik nou iets tegen. Ja, dat krijg je dan niet meer Snap je dat? dat ik nou, theoretisch kan dat natuurlijk wel, maar dat willen we liever niet. Omdat we altijd terugkijken. Ja, goh, Jans of meneer Piets heeft dat ooit gebruikt. Wat zijn de ervaringen toen geweest? Ja, Snap je? van tien dagen een tabletje. Ik heb er nog vijf van leren. Ja. Ja. dat is ook slecht hè? Mm -hmm. je krijgt vaak te veel vooral als je uit het ziekenhuis komt ja. nou het is, het is, het is de, de, de regel dat wij wanneer mensen met nieuwe medicijnen beginnen altijd voor 15 dagen meegeven om mensen te laten testen hoe werkt het, bevalt het en daarna is het normaal gesproken voor drie maanden maar ja, ik net drie maanden dat, Drie maanden, dat is eigenlijk uh, de normale gang van zaken maar 80% van de medicijnen die mensen tegenwoordig zijn zo extreem goedkoop geworden ja zo ongelooflijk extreem. We hadden het net over die cholesterolverlagers, want ik heb het vandaag nog even opgezocht. Maar hoe duur kost Simvastine of zoiets heet het? Hè? is de meest is voorgeschreven 13. cholesterolverlager. Kost voor drie maanden. Exclusief afleverkosten, wat landelijk is vastgesteld op 5,5 euro. Kost ongeveer 1,50 euro. Voor 90 dagen. Voor 90 dagen? 1,50 euro? 50. Ja, dus dan drie doosjes niet is... Nee, dat, dat is een andere ja. uitzending, denk ik. Ja. Maar in ieder geval, het is zo goedkoop geworden... Oh. En niet alleen de cholesterolverlagers maar de bloeddrukverlagers. Het is zo ongelooflijk goedkoop geworden. Dus 1,50 euro voor drie maanden. Dus je kunt je voorstellen, als je dan twee doosjes zou moeten weggooien. of je leeft dan bij ons, dan heb je er van een eurotje tegenwoordig. Oh, dus dat die, die medicijnen ontrouw. daar lees je ook af en toe wel eens over. Mensen kennen heel vaak de dingen gewoon niet te, niet te gebruiken. Is geen dat een groot komt probleem? Voor, dat is wel een groot probleem. Therapieontrouw, want. Therapieontrouw, hadden... ja. ...voor ja. nou, verhoogd cholesterol merk je niet... ...tot het te ver is gegaan. Hoge bloeddruk merk je niks van... ...alleen, het zorgt wel voor schade. Dus daarom... ...proberen wij te hameren op therapie trouw... ...mensen proberen toch elke dag netjes in te nemen. Alleen, we merken dat het heel moeilijk is... ...om dat uh, niet tussen de oren te krijgen bij de mensen... ...omdat het gewoon, het is gewoon heel lastig is elk nergens voelt dat je last van hebt... om toch elke dag netjes tabletten. Ik bedoel, het kan natuurlijk in je systeem zitten... elke ochtend één tabletje of meerdere. Maar sommige mensen moeten wel twaalf medicijnen gebruiken... en nog vier, vijf momenten op de dag. Dat is voor velen niet makkelijk. Daardoor hebben we nu wel gelukkig in Goorlen... de afspraak met de huisarts kregen om de herhaalservice te doen. Dus wij vragen voor nu op dit moment voor zo'n 1200 mensen... de medicijnen aan bij de huisarts. En wanneer mensen dus nu aangeven... goh, ik heb van dit nog heel veel... of... Ja, maar die zijn eigenlijk al lang op. Dan kunnen we dus nu voor het eerst eigenlijk teruggaan met de mensen. Van goh, kunt u dan nou verklaren waarom dat er is? Vroeger was het zo, hadden mensen dus nog iets te veel of iets, iets, iets te weinig. En dan was het van ja, ik had nog een doosje. Snap je? En je vertrouwde de mensen. Maar we willen graag juist die therapietrouw verhogen. Omdat in al die onderzoeken de werking van die medicijnen bewezen is. Wanneer je dus heel therapietrouw elke ochtend of twee keer maandagens een medicijnen neemt. Ja. Dus we hameren we wel op en we maken ook afspraken met de huisarts om dat in ieder geval te verbeteren. Alleen dat is in de praktijk erg lastig. Ja, want als je met die medicijnen natuurlijk gaat liggen rommelen, dan weet niemand meer wat helpt nee. en niet helpt. Mm. En waar je een collapse van krijgt en niet. Ja. Dat snap ik goed. Precies, ja. en daarom proberen we het dossier in ieder geval qua medicatie zo goed mogelijk uh, op te schonen. Waardoor ook de huisarts daar meer dan plezier van heeft. Maar ik begrijp, jullie zijn heel erg voor dat medisch dossier. Ja, ja, eigenlijk een kort door de bocht. Ja, ja. Maar ik, nou ben ik het eerlijk gezegd vergeten, las ik nou pas niet iets dat er toch weer een of andere tweespalt ontstond in het gevecht om dat medisch dossier. Niet alleen tussen de politiek, maar ook anderen of heb ik dat niet goed onthouden? Zover ik weet niet. niet. Dus de huisartsen en. En de ziekenhuizen. En de ziekenhuizen. ik natuurlijk meedoen in het grotere uh, geheel. geheel. En uh, nog uh, vanaf 1 januari moeten de patiënten, wat ik net aan dus toestemming geven. Voor, goh, u mag dat voor mij delen. Ja, Dus en, eerst uh, komt de patiënt aan zetten. Ja, was er ook iets van, van uh, een, een bonus? Uh, je, je hebt financieel voordelen of nadelen als je het wel of niet doet? Die nee, ja, in ieder geval daar heen... nee, Daar is, is wel een beetje discussie om geweest. Ja. En het blijkt dat je 40 eurocent per patiënt zou mogen krijgen. Maar als je ziet, dat zeggen de zorgverzeker, maar je krijgt zoveel winst voor de zorgverzeker, dat ze dat meer dan stimuleren. Nou, nou we hebben geen tijd meer. We moeten nog snel Rogier Larek danken voor, voor zijn komst hier in Goldse Kringen. Ja. En voor de uitleg die hij gegeven heeft. En ja. veel succes met uh, de campagne tegen cholesterol. Ja, dan mag ik nou aangeven dat ja. morgen om half acht bij de Gulden Akker de informatiebijeenkomst is. Half acht, Gulden Akker, morgen 11 december. Dank u ja. wel. Zo, dit was Goldse Kringen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende week.